Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Ter Apel sliepen vannacht weer 300 mensen buiten. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers daar was er geen plaats meer. Daarom sliepen ze buiten onder een luifel met een graad of 11. Verslaggever Simone Tukker was gisteravond in Ter Apel. Het is inmiddels ietsje rustiger, maar dat neemt niet weg dat er nog steeds heel veel mensen hier buiten aan het wachten zijn. En dat het ook vandaag opnieuw heel erg druk was hier. Honderden mensen die buiten stonden te wachten. Het was ook weer druk bij de post van artsen zonder grenzen. Met zo'n tientallen mensen die daar vandaag aanklopten voor medische hulp. Een deel van de mensen die gisteren wachten kon gisteren nog in bussen naar een noodopvangplek gebracht worden. Een van die bussen ging naar Vlissingen in Zeeland. Daar moeten ze vandaag dan waarschijnlijk weer weg. Een zwaar ongeluk gisteren in Nieuw-Beijerland bij Rotterdam. Een vrachtwagen reed daar van een dijk af en kwam terecht op een buurtbarbecue. Verslaggever Nasra Habiballa. Wat we weten is dat de bestuurder, een Spanjaard, die is in ieder geval zelf ongedeerd gebleven en was ook aanspreekbaar. Die is meegenomen naar het politiebureau en die is daar verhoord. Voor zover bekend zijn zeker twee mensen om het leven gekomen en zijn ook meerdere mensen zijn gewond geraakt. Een opmerkelijk verhaal gisteren rond de wedstrijd Heerenveen-Fortuna Sittard. De Turkse sterspeler Yilmaz van Fortuna had zijn teamgenoten 1000 euro premie beloofd als ze zouden winnen. Een stukje extra motivatie dus, al moest aanvoerder Seuntjes daar wel even aan wennen. Het is een situatie die niet vaak voorkomt. Zo uh, so, so is het gewoon. En, uh, ja, je kan het als iets goed zien, als iets, als iets slechts zien, maar uh, hij wil het gewoon vooral helpen. Dat is wat ik ervan denk. En uh, ja, het is wel apart omdat ik het ook niet vaker uh, eerder heb meegemaakt. Ja, het hielp allemaal niet. Fortuna verloor met 2-1 van Heerenveen en staat nog steeds laatste. Feyenoord is voor even de nieuwe koploper. De Rotterdammers wonnen met 4-0 van FC Emmen. Het weer, de dag begint zonnig, maar fris. Vanmiddag wat bewolking in het noordwesten. Kan het een beetje regenen. Het wordt vandaag 20 tot 24 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. zon, zee, zon. Zon. zee. Zandvoort, een ZFM! Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu ZFM-jazz. Yes.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 Duke Ellington en uh, John Coltrane met het prachtige nummer My Little Brown Book van een album verschenen uit 1963. Het blijft gewoon tijdloos prachtige uh, jazzmuziek. James Moody uh, uh, uh, en Hank Jones Quartet, Our Delight... met het nummer Work. Uh, het is een uh, album uit, uh, uit 70 jaren... met Hank Jones op piano en, uh, en James Moody op saxofoon. Uh, Beiden zijn uh, uit Amerika natuurlijk. Amerikaanse yes, jazzmuzici. We gaan nu gelijk over naar, uh, naar ons eigen land. Naar Louis van Dijk. Het volgende wat ik klaar heb staan... van een album van Louis van Dijk is Moonlight...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 Uh, Unisolo, helemaal alleen op uh, piano. Daarom heet het nou waarschijnlijk uh, het album ook uh, Solo Monk van Tullinus Monk, een Amerikaanse jazz pianist. mooi nummer. And I'm wondering what it must be like to be you. You're a sunrise, you're heaven, you're the reason that God. Deze prachtige zondagochtend naar uh, de radio in de ZFM met het programma ZFM Jazz. Mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn dat u luistert. En een uh, hele fijne goedemorgen gewenst vanuit toch al wat zonnig zandvoort. Het laatste nummer wat ik speelde was van Harry Connick Jr. Harry Connick Jr. is een uh, ook een Amerikaanse zanger of zanger, pianist...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 Zangeres met een uh, Zuid-Afrikaanse vader. Waarschijnlijk dat daar ook de Nederlandse naam uh, Trouw vandaan komt. Maar in ieder geval de Curl from Eponina. En in het tweede uur begin ik ook nog een keer met een versie van datzelfde uh, nummer, alleen van een artiest waarvan je dit dan helemaal niet verwacht. Dus, nu eerst de uh, Curl from Eponina van Elise Trouw.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 Oh, uh oh, -huh.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 Stand van Grant Green. Het nummer Blues in Mauds uh, Flat. Uh, Grant Green is een Amerikaanse jazz uh, gitarist. Uh, Grant Green speelde verschillende stijlen. Waaronder hard, hard pop, bebop, soul jazz blues. en blues. Tijdens de bebop periode zorgde hij voor de herinvoering van de gitaar als solo instrument in het jazz. Van Green is bekend dat hij een groot bronnen was. Van Charlie, Christian en Charlie Parker. Op dit nummer speelt hij uh, samen met uh, Youssef Latif en Jack Meduff Elle en L. Herwood, Prachtig noemen, uh, blues in Maatsflat. En nu even wat anders. Nu het Zandvoort uh, helemaal in het teken staat natuurlijk van de Formule 1, uh, mogen we eigenlijk niet vergeten dat we natuurlijk ook nog een prachtig theater hebben in Zandvoort. Het Theater de Kocht. En die heeft ook weer een uh, supergevulde agenda. Bijvoorbeeld op uh, 11 september. Uh, dan gaat mijn beeld weg. 11 september speelt uh, Natalie Maskeel en Dennis Kievit de Tribute to the Millers.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 ook weer met een tribuut, maar dan een tribuut to Stan Cat. En 12 februari Francesca Tendol en Max Lenuta En weer een tribute. En dan de tribute to the Italian Jazz Club. En niet te geloven, uh, op 12 maart David Lucas, 16 april Miriam van Dam, en op 14 mei Mike Ferro en uh, Hermine Durlo. Met ook een en dat is een tribute to uh, Toet En ik begin altijd mijn radio-uitzending met een nummer van Toetstielemans. Omdat het natuurlijk ook een fantastische jazzlegende is. En vooral hier in de Nederlandse en Belgische omgeving. Nou, zover uh, de agenda van de Dukrocht. Zeker uh, voor de jazzlief hebben we voldoende mogelijkheden. Uh, ik bedoel, uh, waar uh, Zandvoort dan toch groot in is... dat er zoveel dingen georganiseerd worden van de Formule 1... tot een prachtige jazzconcerten.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 sweet only the fools know what it means temptation temptation temptation i can't resist well i know I've lost my way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 An evil, evil one, but she just wants to do a man some good. She's a genie on a bridge, she ain't no red riding.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 Doet het